...van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het aantal lesuren van leraren moet naar beneden, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Leraren op de basisschool zouden maximaal 22 uur per week les moeten geven. In het voortgezet onderwijs moet het maximum 20 lesuren worden. Het plan voor het terugbrengen van het aantal lesuren komt van D66. Leraren zouden meer tijd moeten krijgen om de lessen goed voor te bereiden. Staatssecretaris Dekker is bang dat het plan te veel geld kost... De Tweede Kamer stemt vanmiddag over het D66-plan. Het aantal doden van de aanslag op een bus met politiemensen... in het centrum van Istanbul is opgelopen tot zeker elf. Zijn tientallen gewonden. Turkse media melden dat een autobom op afstand tot een ploffing werd gebracht... op een moment dat de bus langs reed. De laatste tijd hebben Koerdische militanten, IS-strijders... en extreem-linkse activisten aanslagen gepleegd in Turkije. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van vanochtend is nog niet opgeheist. In de voorstad van Parijs zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen... bij een woningbrand. Elf mensen raakten gewond, van wie twee zwaar. De brand ontstond in het traphuis, waardoor is nog onduidelijk. Volgens een overlevende van de brand verkeert het huis in slechte staat. De gemeente zegt dat het pand niet als slecht bekend stond. Claudia Pechstein heeft geen recht op de door haar geëiste schadevergoeding... van 4,4 miljoen euro. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Karlsruhe bepaald. Pechstein werd door de internationale schaatsbond ISU in 2009 voor twee jaar geschorst vanwege afwijkende bloedwaarden. Zelf heeft Pechstein altijd beweerd onschuldig te zijn. De schaatser stelde dat die waarden niet schommelen door doping, maar erfelijk zijn bepaald. Ze kreeg van de rechter in München gelijk, maar het sporttribunaal CAS bekrachtigde vorig jaar de schorsing.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 En drijft met mij, stond met de noord. Dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Lekker eten, Dus ga ik vaak mijn zaar. Kom ik er op visite? Nou, dan staat het daar toch klaar. Dat is een schiepertje, rare schiepertje. Onze schieper met zijn uiterst lekker Dat is een schiepertje, rare schiepertje. Onze schieper die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berghooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi.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 Al jeugen door het dal, de lente brengen overal. Het liedje met het wondere melodietje, uit het lamperbergen pietje, al de pracht van het heelal. Kleine herdersjongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet? lokten jou de lichten van de stad zo aan?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 te brengen overal. Het liedje met het wondere melodietje uit het land ter al de pracht van het heelal. Al de wilde van de stad is klatergoud. Waar aan men geen herdersjongen toevertrouwt. Neem je fluit weer op en zoek de edelheid. In de bergen ligt jouw paradijs. ZANG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 POTJE vier, vier, vier Aan de svier, svier, svier Op drie, vier, vier, vier Zo reis je met Een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, ja, juit Dit zo deftig, dit is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij Als een jonge eulen. Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme deun, doodsplan was Pistouzeun. Lichtje zaar, wel gevaar. Riep al op, ik word zo naar. Oeh, ja. Reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Zagen zit het maar de schijn. U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti, vader en dochter met een reisje, wir wir, wir wir,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 Spijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. U geef me eerst maar een droppie dan zing ik heb een kopje van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zing voor, voor mij de me melodie. Ik heb maar heel weinig ben, tijd en ben mijn stem. Tuur geef me eerst zing, maar een drompi, dan zeg ik heb mijn koppi, maar ik hou zo van jou. Dat is toch wat zing, jij hondenaal? Zozeer moet er iets. Straks zal de zon weer steen.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 Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, waar het toch niet staat, om op te schieten. Om wat de droeven is, het duo is, om op te schieten. Zeg nou eens pikant, nou eens pikant van zo, span, van zo span, nou echt genieten. Eter die ons ziet, die ons dan ziet zegt op subiet, subiet, om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang, maar na de uitgaan. Wezelf bewaard, Wezelf eraan, maar, al vaard, maar al te vaak om op te schieten, schieten. Zo hebt u ons vee, hebt u ons op, uw tv, op uw tv, graag op visite Als, Als we dan, dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, zo apparaat het zal niet staat om op te Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten.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 Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Liefde daar gelukkig en tevreden Duwelijk was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wiegloch Brole Johnny, jodel is voor mij ba ba, ba ba ba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 Jodok, kun je ons bevoeren? Oh, Johnny, laat je jodok nog eens horen. Johnny, laat je jodok nog eens slaan. Als je jodok dan zijn wij verloren, want dan kunnen wij je niet weerstaan. staan.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 en zeker niet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 muziek van Jeanette van Zutphen met Bonjour Mon Amour... en daarvoor de Sanchez met Anne-Marie. Het is bijna twaalf uur tijd om hem afscheid voor u te nemen. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer vanaf elf uur... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Met Zandvoort uit Zandvoort een reisje terug in de tijd... naar de jaren dertig, veertig, vijftig, zestig en natuurlijk de jaren zeventig. En als u nou denkt dat ik heb het programma gemist... of eh, ik wil het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen één en twee...